Hier op ZIWM Zandvoort bij het programma Peaceful Radio. Mijn naam is Benno Veugen. Twee uur lang Muziek hier op je eigen lokale radio. En we zijn begonnen met A Delicate Joy van, even kijken... David Levu, een goed nieuwe cd. Tot mij gekomen via Canada, Ed Bonk en zijn partner die hier voor deze promotie verantwoordelijk is. Heerlijke fijne pianomuziek.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 En deze cd heet Sacred Space. Music for Rijky. Ik kom na nieuws graag bij je terug voor nog een uurtje Peaceful Radio, nog een uurtje Peaceful New Age Machine.